Dik Hark met het NOS Journaal. Minister Don Geld om Paleis Soesdijk geschikt te maken voor het Nationaal Historisch Museum. Op Radio 1 zei hij dat er ongeveer 100 miljoen euro nodig is om het gebouw aan te passen. Hij vindt dat het museum moet laten zien hoe het dat bedrag bij elkaar kan krijgen. Donne reageerde op een interview met de twee directeuren van het Nationaal Historisch Museum in de Volkskrant. Die zijn bang dat er geen gebouw eigen gebouw komt omdat er geen politieke steun voor is. Er is nu wel een reizende tentoonstelling en een website. In Maastricht zijn drie mensen opgepakt in verband met handel in vervuilde ecstasy. Bij het drietal thuis vond de politie een grote hoeveelheid pillen waarin de giftige stof PMMA zat. Die stof vertraagt de werking van ecstasy waardoor jongeren geneigd zijn meer pillen te slikken. De politie begon eind vorig jaar een onderzoek na de dood van vier mensen die de vervuilde ecstasy hadden geslikt. Twee van de drie verdachten zitten nog vast. Op een rommelmarkt in het Brabantse Goorle heeft iemand een USB-stick gekocht met vertrouwelijke informatie van Defensie. Het gaat om de verkoop van 18 F-16 gevechtsvliegtuigen aan Chili in 2008. De geheugenstick is doorgespeeld aan de Telegraaf. Het ministerie van Defensie noemt het pijnlijk dat de informatie op een rommelmarkt te koop werd aangeboden. In Duitsland heeft de ehec bacterie opnieuw mensenleven, mensen het leven gekost... In Hamburg stierf een hoogbejaarde vrouw en in Kiel bezweek een 38-jarige vrouw aan complicaties van de besmetting. Het totaal aantal doden komt daarmee op acht. Honderden Duitsers zijn ziek, sommige van hen verkeren in levensgevaar. Een Nederlandse vrouw is na een bezoek aan Duitsland ziek geworden. Waarschijnlijk zijn vervuilde komkommers de bron van de besmetting. Het weer nog bewolkt en vooral in het noorden regen, temperatuur 14 graden langs de kust, gaat graad of 18 in het zuidoosten. Morgen weer zon en iets warmer, na het weekend eerst nog kans op een bui, vanaf woensdag overwegend droog en zonnig. Dit was het. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staan nu geen files, u krijgt van mij een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Op de A2 Amsterdam Den tussen de knooppunten Amstel en Oude Rijn, en op de A7 Groningen-Duitse grens tussen Groningen en de Duitse grens.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 in Zandvoort.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 Toen werd hij van onze weggenomen, weet je nog wel oudje. Er is nog één kik bijgekomen, weet je nog wel oudje. Die kik van het grafje die jij van me kreeg. De rest van het album bleef hopeloos leeg, weet je nog wel.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 CFM Zandvoort, een bijzonder goedemorgen. Welkom en leuk dat u er weer bij bent. Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En het komende uur neem ik u mee terug op reis door de tijd. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. En vandaag vooral muziek uit de jaren 50. Maar zo is altijd als opening. Hoorde u een plaatje uit 1928? Dat was natuurlijk onze herkenningsmelodie van... Louis Davids met weet je Nog Wel Oudje. Het komen nu, zoals ik al zei, muziek veelal uit de jaren 50. En dat doen we onder andere met de Van, het Van Woed Kwartet met de medley Eric Christian, kom voorbij. Maar eerst de Ramblers met Ik heb maling aan geld. Hoe wordt het nu hier op CFM Zandvoort in Zandvoort uit Zandvoort? Ik heb maling aan geld. Gelukkig te zijn, ik zing graag een meisje met een meisje in de mannescheen. Ik heb maling aan ge, ik verlang slechts naar jou. Toe nou ja mijn schat, dan worden we man en vrouw.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 Verlang seks naar jou. Doe zeg nou Jamenschap, dan worden we mannen. Ik a te, mia en ik sempre a te, en e sai perché? Io voglio ciò ik wil a me, e quel che piaccia a en ik carolina, anche ik wil e ti dirò cose. Il bacio dell'amor che fa sognare, sognare, la notte il di mattina e sera, il paradiso del piacere, io sogno sempre a te, cs, cs, mia cara carolina, sempre a te, solo attento, detto già perché. La gara carolina, sempre a te, solo a te, t'ho detto già perché, tocco meglio con te, notte di più vicino, la gara carolina, scabricciati, votè la gase, se non vuoi in galera. Sto me suma della già dica non non è per te, che l'ambeste, ma ben e genere si voto de che la salasin da me kan ondersistent. Tu si troppo onesta, kennelijk natte per londensistent. Allontana da stra maestra, kennelijk vierde figlie en mamma. Toen nog vierde kateripas, te te cien doos. Toen va tredere poot en as, va perdere la libertà. Ogni giorno cambio un fiore e l'appunto indietro a te Stamattina sul tuo cuore, ci hai mettuta una panse Ma perché ce l'ha mettuta, se non sbaglio l'ho capito, tu vuoi dire bella fata che tu pensi sempre a me ah, ah, ah, Che bella panse che ti è, che bella panse che hai Me la dai, me la dai, me la dai la tua panzè, Io ne tengo un'altra in mezzo. We unisco tutte e tu, tu panze mie, panze tua, il ricordo jij Maria, Maria van Bahia Alle jonge harten klopten sneller voor Maria Zij lachten tegen iedereen Maar en ieder dacht meteen Dat het was voor hem alleen jij Maria, Maria van Bahia Wie leidde het bal met carnaval Dat was Maria En elke man raakte van schrik. en rood en daarna bleek Als hij naar haar kant en keek De tamboerijn en, en iedere man dacht aan Maria als zijn bruid Ai ai ai Maria, Maria van Bahia Alle jonge harten klopten sneller voor Maria Zij lachte tegen iedereen Maar en ieder dag meteen dacht meteen dat het was voor hem alleen De mannen vochten om die mooie vrouw En ieder riep, ik hou van jou toen iedere man zijn toekomstplan al had gebouwd, zich als Maria's eigen hand beschoot, toen was Maria stilletjes getroost.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 ...met Marie van Baai. ...daarvoor Van Voet Quartet... ...met een medley met allemaal mooie plaatjes... ...en daarvoor de Ramblers met Ik heb maling aan geld. De volgende artiest is op 22 oktober 1998 helaas overleden... ...was een voormalig zanger en theateragent. Hij is 67 jaar oud geworden... In de jaren 50 vooral bekend geworden door zijn grootste hits. De grootste hit, Ik sta op wacht... ...het lied haalde in de tijd ongekende verkoopcijfers... De Knecht stopte in 1960 met zingen en begon een theaterbureau. Hij werkte onder andere voor artiesten als Willy Alberti en Johnny Krijkamp. Ik heb het al een klein beetje verklapt. De Knecht, wie? de Knecht. En u gaat luisteren naar het nummer Ik Sta Op Wacht. Ik sta op wacht. ...die Jij op mij zou wachten, maar jij kreeg plotseling andere gedachten. Ik heb mij vergist in jou, mijn Mariolijn. Het valt niet mee om weer alleen te zijn. Ik sta op. Yeah.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 Daarvoor Willy Alberti met Marina. En daarvoor Joop de Knecht met Ik sta op wacht. Zijn grootste en bekendste hit ooit. CFM Zandvoort, u luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. Het is vandaag 24 mei 2011. Als we gaan kijken in de wereld op 24 mei in 1956. Want we zitten op dit moment in het jaar, in de jaren 50. 1956 was het eerste Eurovisie Songfestival dat vond plaats met slechts zeven deelnemers. En het Zwitserland wint. En in 2008, op 24 mei... de finale van het 53ste Eurovisie Songfestival in Servië. En het wordt gewonnen door de Russische zangeres Dima Bilan. En Nederland heeft vorige week meegedaan. En we zijn het slechtste land ooit... wat ooit zo slecht gepresteerd heeft. Ik meen iets van zeven keer... dat we het uh, niet gehaald hebben tot de finale. Ja, het is toch best een klein beetje triest, hè? De volgende dame... Heeft nooit meegedaan aan het Eurovision Festival, Alhoewel in die tijd had ze misschien best een goede kans gemaakt. Ik kon weinig over de dame vinden. Behalve dat ze dan een radiozangeres was. Zoals dat in die tijd werd genoemd. Een muziekstukje wat opgenomen is in 1953. Ik draai voor u Ria Helming met Het hutje bij de zee. Herstel, ik zei Ria, maar het is Rie Helming met Het hutje aan de zee. beelden uit mijn kinderjaren uit mijn jeugd zo vrij en blij trekken somtijds kalm en rustig aan mijn pijnzond oog voorbij ik denk nog dikwijls aan die dagen vol Geluk en stille vrede. Hoe ik steeds ontwaakte in ons hutje bij de zee. Hoe ik steeds ontwaakte in ons hutje, ons hutje bij zee.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 Het bedje leeg, en ik voel weer morgen in ons hutje bij de zee En ik voel weer morgen in ons hutje, ons hutje bij de zee. Wat ik later mocht ervaren, levensdroefheid, levensvolk. Levens Immer zal mijn hart u loven, vreedzaam plekje uit mijn buurt. En mijn laatste wens zal wezen.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 Zandvoort uit Zandvoort. met... Kom weer naar huis, want ik blijf altijd op je wachten. Kom weer naar huis, daar zet ik rozen voor je neer. Je oude stoel staat klaar, hier bij het raam. Steeds denk ik, kwam je mij. Weer naar huis. Als je verandert van gedachten, kom weer naar huis Het zal veranderen. Oude stoel staat klaar, die bij het raam. Steeds denk ik: kwam je mij en fluister even zacht jou Kom weer naar huis, als je verandert van gedachten. Kom weer naar huis, het zal voorgoed vergeten zijn. Niet langer wachten. Ook keer terug en breng weer zonnesche. We hoorden alweer een stukje muziek van Erik Christiani met kom weer naar huis. U luistert nog steeds aan Zandvoort uit Zandvoort. Nog een paar mooie stukjes muziek. want zoals iedere week nemen we u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30. 40, 50, 60 en 70. En vandaag hangen we een beetje in de jaren 50. En uh, af en toe uh, wijken we daar een klein beetje vanaf toe. Maar het gaat natuurlijk om de mooie oud-Hollandse muziek op de radio. En de volgende plaats is van Maria Cervea's mee. Haar roepnaam was Miri. Geboren op 5 augustus 1919. En overleden in Hoorn op 23 oktober 1998. Was een Nederlandse zangeres. Ze werd bekend onder haar artiestenaam Zangeres zonder naam... of kortweg de Zangeres... waaronder zij decennia lang het Nederlandse volkslied vertolkte... tot haar grote successen boorde... Ach, vaderlief, toen drink niet meer. Dat was een nummer uit 1959. De blinde soldaat, Mexico. Het soldaatje en de vier raadsels. Mandoline in Nicosia, Keetje Tippel. Het was aan de Costa del Sol... Vragende kinderogen. En in totaal nam deze dame 550 liedjes op. Ja, dat is aardig wat. En uh, ja, eigenlijk, de meeste liedjes uh, worden eigenlijk nog steeds regelmatig gedraaid op uh, feestjes en dergelijke. Er zijn natuurlijk andere Mexico, Mandoline en Narcia. En het was aan de Costa del Sol. Maar ik heb nu voor u uitgekozen, uit 1959, een stukje muziek van de zangeres. Oftewel, de zangeres zonder naam, met acht. Vaderlief, doe er niet meer. Ach, It is fine. Schaamte brengt hij dan zijn kind Terug naar zijn huis en zijn vrouw Terwijl ze het hoofdje verbindt Zegt vader volinnig veral Je vader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 Als de lente komt, dan stuur ik jou. Hulpen uit Amsterdam. Als de lente komt, pluk ik voor jou. Hulpen uit Amsterdam. Als ik wederkom, dan breng ik jou. Hulpen uit Amsterdam. Duizend gele, duizend rode wensen jou het wat mijn mond niet zeggen kan Zeg een tulpen uit Amsterdam Zeg een tulpen uit Amsterdam U hoort de muziek van de zangeres Zonder naam, met ach lief Toen niet meer Daarachteraan Willem Parel Terwijl beter bekend als Wim Sonnenveld Maar dit is een van zijn projectjes Met het plaatje Poen Daarachteraan Herman Emmink met Tulpen uit Amsterdam. En we gaan door met de Annabella's met twintig kleine vingertjes. Bij echt echtpaar de wit belde midden in de nacht, de brave gooie paard. En wat hij bracht werd al verwacht. Dat moet een tweeling zijn Eén heeft een wip daar lijkt ze precies op na En die andere schot, die andere schot, die lijkt precies op pa Pa, pa, pa, pa, na, pa, pa, pa, pa, De jonge mama is de hele dag in touw, want baby's is een tijd Op maan. En die andere schat, die andere schat, die lijkt... Prachtig. Op nou. En die andere schot, die andere schot, die lijkt precies op mij. Nou. Het zo, of zing je het zo? Mibap idee, het is vlucht geleerd. Het gaat als gesmeerd, toen als ik een fluiters is Iedere grote symfonie stijgt me naar mijn bol. Maar op deze melodie, en ik sta vol dom, afluit je het zo, of zing je het zo, nee het doet je leert het direct, zo gaat het perfect, doe als ik een fluit is mee. Heb ik soms een slecht humeur, valt het werk me zwaar, lijkt het leven mij een sleur, het recept is klaar. Een goede raad, kan heus geen kwaad, ik heb het zelf al geprobeerd. Heb het gewaagd, en ben geslaagd, vlug een paar noten geriskeerd. Afruit je het zo, of zing je het zo, wie bent met uw thee? Het is vlug geleerd, het gaat als gesmeerd, doe als ik een fluit dus mee. Iedere grote symfonie stijgt me naar mijn bol. Maar op deze melodie ben ik stapel dol. Afluid je het zo, of zing je het zo, wiep je het je leert het direct. Zo gaat het perfect. Doe als ik een fluit eens dus meer. Symfonie stijgt me naar mijn bol. Maar op deze melodie ben ik stapel dood. Afluid je het zo? Of zing je het zo? Midpapadé, je leert het direct. Zo gaat het perfect. Doe als ik en eens dus mee. Doe als ik en fluiters dus mee.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 Een ezel stoot zich vast, niet Tweemaal aan dezelfde steen Maar aan dat steen Een hart van jou Stoet iedere man Ziet komt en blauw Jouw hart is zo hard Als een steen Maar nee Er is er niet Maar nee Met een hart zo hard Met een hart zo hard Met een hart zo hard We horen muziek van Trusje Koopmans Met hart van steen Daarvoor muziek van Henk Scholten Met fluikliedje Een van mijn favorietjes Van Henk Scholten En daarvoor de Annabella's met twintig kleine vingertjes. En zo komen we ook een eind aan deze aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard, als u het programma nog een keer wilt beluisteren. Aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 Na het programma Oud Zandvoort. Kunt u dit programma nog een keertje beluisteren. En anders zou ik zeggen. Volgende week dinsdag vanaf 11 uur. Ben ik weer bij u. Met weer een uur lang. Een reisje terug in de tijd. De jaren 30 tot en met de jaren 70. Voor nu. Laat ik u achter met nog een beetje muziek. En dat doen we met Donald Jones met Dag Meisje. Ik wens je nog een hele fijne week. Nog een fijne dag. En misschien tot volgende week dinsdag. Graag tot een andere keer. Tot ziens. Dag meisje, meisje lief. Dag, dag schatje, van Dag, dag enkel, enkeltje. Dag, dag liefje. Liefetje da da da the sun takes us zo so, so strolling the jet voor de dag voor een dag voor een dag da meisjes meisjes lief da da schatjewarte van sure. sure da, da. Schatje. Schat Zit het in het weer, of zit het in mijn harteliet Of zomaar in de sfeer Ik weet het niet, ik weet het niet, maar ik voel me zo so happy Het leven is een blijde lach, en daarom zeg ik jou, ik ben de goede dag Dag, meisje, meisje lief Dag, dag, dag, schatje, schat de wap Dag, dag, engel, engeltje Dag, dag, dag, liefje, liefetje Dag, Dag, dag, de zon kijkt zo blij Zo stralend en zij. Wat een dag, wat een dag, wat een dag Dag, meisje, meisje lief dag Dag, dag, wat schattenbaldag Ik ben zo in mijn schik Dat ik alleen maar zingen kan Op ieder ogenblik Hoe komt dat dan, hoe komt dat dan? Misschien door de wanden, Misschien gewoon op de...